I'm <music>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 Someone put a lock on this old door. It's been beaten up and used and more. It's been kicked a hundred thousand times, keeping all the memories.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 Uh, maar dat is dan geen meditatie, want dat zou een beetje. Saai dat is erg passief. Ja, ja. Nou, niet nou, saai. Passieve ja. te mediteren. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat gaat niet werken. Dan, ja, ja. Dan, dan, dan leg je de, de, de leg je letterlijk op je knieën. Ja. Ja, uh, en hoe dieper je gaat, dus dat, hoe grotere uh, Boeddha complimentjes tegen je geven en zo. Ja. En, ja. Nee, en, dat is en je erg boek, passief. Christel, hoe gaat het daarmee? Ja, ik, ik heb een uh, template, mijn, mijn blueprint, zoals dat heet, uh, heb ik klaar. En uh, ja, daar. Uh,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 of candy.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 wel een baan hebben al en dat ze in die baan willen coachen. Worden die mensen ook begeleid in, uh, in het vinden van een baan of dat nee, doen mensen ze zelf? Uh, die hebben dan al een baan. Ja. Ja, dus, uh, oh, ze hebben al een baan en volgen ze? Dat is een soort verdieping eigenlijk. Nou ja, ze zijn bijvoorbeeld P&O uh, medewerker en ze willen bijvoorbeeld binnen die baan van P&O medewerker, ah, medewerkers ja. gaan coachen. Dus Dat wordt ook betaald vanuit het bedrijf. Ja. ja. ja.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 Dus spannende, spannende dingen. En ik weet dus nog niet wat het, uh, wat het gaat worden. Dus ik heb uh, geen idee. Maar ik heb wel het gevoel dat er wat gaat komen. Ja, Tipje van de sluier. Want we willen natuurlijk een nieuwtje. Hè? Nee, nee dat, uh, ik, ik weet dat het echt niet. Het is nog zo pril. Dat is niet goed om daar nu, uh, nee, okay. nu over te spreken. Ja, ja. Nou, mooi. Dus dat zijn een beetje de... En de inspiratie Rijnie, natuurlijk, hè? nu natuurlijk. Uh, Daar gaan we lekker mee door. Daar gaan dus, we lekker mooi door. Uh, we zijn ja. nu ruim anderhalf jaar bezig. En, uh, nou, Mooie dus, gasten hebben door. we gehad hier. 2009. Ja. Absoluut. Dat gaat ook heel uh, lekker. Met een goed, uh, goed leuk team. Dus, uh, ja. ja. Oké. Okay. Zullen we dat muziekje... Ik denk dat we een muziekje moeten gaan doen. We gaan muziekje Ik, doen. We gaan uh, luisteren naar Carol King. Die heeft een LP gemaakt. Mening 72 Tapestry. Uh, wat wandkleed betekent.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 Ja, Als het goed is, hoor. hoort u ze hoort u het uh, borrelen. Ja, ja, lekker. En uh, lieve luisteraars, uh, een aantal van ons drinken het alcoholvrij. Dus, uh... Mocht de uitzending lang worden, dan weten <laughs> we hoe het komt. <laughs> Ik mag eigenlijk ja. drinken tijdens het werk. Nee. Uh, wat is alcoholvrij weer? Dit is uh, deze. Ja. deze ja. Oké okay, jongens, nou. Wacht even, we moeten Oh, fruisje. Nou, iedereen een heel goed uh, 2010. 10. Cheers! Cheers. Cheers. Even. Ja. Proost! Proost! de top 2010. Nee, hey, maken we het van, Heel hè? veel mooie uitzendingen. Ja, Rob? Ja. Proost! Proost! Proost! Ik Ja, er even Even klinken. Richard. Oh jee, ja, ja. Even, even klinken natuurlijk. Precies. Dat was Rob, onze technicus. Ja.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 En het zijn hele mooie lezingen. Zeer inspirerend. Met uh, Als klapper voor mezelf toch wel Geert Kimpen. Ja, die was erg goed. Ik was erbij. Uh, ja, uh, hele... Hij heeft ook de, ja. de uh, Paravisie Award gewonnen. Hmm. Uh, als beste spreker dit jaar voor uh, het boek uh, wat hij dus geschreven heeft. Uh, ik ga... Want hij was al meerdere keren bij Ananda. Uh, Geert, Geert Kimpen Kimpe. was voor de eerste keer nu bij Ananda. Nu voor de ja, eerste ja, keer? Voor de eerste keer. Oh, Oké. Okay. Ja.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 ja ah, Kom op, hoe heet hij nou? Hoe ah, uh, heet nou? <laughs> nou, uh, je nou? Nou, ik ben het even kwijt. <laughs> nou, oké, okay, maakt niet uit. Um, ja, er zijn zoveel dingen. Ik heb natuurlijk een samenwerking met Roelien de Lange nu. Uh, ik heb met ja. haar een boek geschreven het afgelopen jaar. Um, aan meegewerkt, veel foto's gemaakt, krachtplaatsen bezocht. Um,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 Ja. Dat lukt het niet altijd, maar ik probeer het wel. Want ja. het, uh, Dat is wel lekker. Want je merkt als je dat uh, als je een keer overslaat, een, uh, nou, één keer gaat het nog wel, maar twee keer overslaan, dat uh, voel ja. je meteen de volgende keer. Nou, spinning is natuurlijk uh, calorie burner. Ja. Uh, top. Ja. Ja. Hè? Dus ja, duizend is, uh, duizend calorieën, uh, per, uh, 1000 calorieën per uur. Duizend uh, calorieën per uur van de doorheen bij mij. Ja. Spinning on the beach uh, was uh, 28 calorieën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 Dus ik, ik wou eventjes ervan genieten. Dus ik, ik, ik heb mezelf wat gegund qua eten en drinken. Waardoor ik weer aangekomen mm. ben. Maar dat gaat er nu uh, weer af. Ik heb sinds zaterdag heb ik, uh, heb ik de rem er weer op staan. Dus, uh, 45 kilo afgevallen. Ja. Nou, ik vind het heel knap. Ik vind het een hele prestatie. Ja. Maar ik ben nog niet klaar. Het uh, wordt mm. nog meer in ieder geval. Wat is je streef voor het komende jaar met je gewicht? Uh, onder de 100 uitkomen. Oké. Okay. Hoeveel uh, kilo's zijn dan nog? nog? Toen, ik, toen ik begon was ik 155. Dus uh, ga maar na. Mm. Hey. En toen zat hij ongeveer een halve meter verder van tafel. nu. Ja. Ja. Dat is nog een 15 kilo. Uh, ja, nou, dat is, nou is nu, maar... ja. Ja. ja, Daar hebben we het nu, die af. Nee, precies. Hoewel het precies is. En jij, Mario, hoe is het af, afgelopen half jaar uh, gegaan? Uh, afgelopen jaar is voor mij eigenlijk uh, een jaar geweest met, met vraagtekens. Oh. Want um, omdat ik uh, dat jaar daarvoor heb natuurlijk een heel erg uh, ongeluk gehad. Mm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 It's getting harder to turn the cheek Oh, guess what So proud.